Citydijkers met het NOS Journaal. Politievakbonden en politici reageren woest op de rellen in Den Haag van gisteravond. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Burgemeester Van Zanen noemt dat geweld afschuwelijk en onacceptabel. Net als justitieminister Jesselgus. Politiebonden noemen de rellen woestmakend en te idioot voor woorden. Bij de rellen in Den Haag zijn al meerdere mensen opgepakt. Burgemeester Van Zanen zegt dat er een groot politieteam is opgezet om de relschoppers te vervolgen. De Oekraïnse troepen die zich hebben teruggetrokken uit de stad Afdivka zitten volgens Rusland nu in een nabijgelegen verlaten fabriek. Rusland claimt dat het nu de controle heeft overgenomen over de stad in het oosten van Oekraïne, waar maandenlang om is gevochten. Duizenden Israëliërs hebben in verschillende steden geprotesteerd tegen de aanpak van premier Netanyahu van de oorlog met Hamas. Mensen blokkeerden wegen en ook bij de woning van Netanyahu werd gedemonstreerd. De demonstranten willen dat er nieuwe verkiezingen komen. Anderen riepen juist op tot een snelle wapenstilstand en een deal met Hamas om meer gijzelaars vrij te krijgen. Premier Netanyahu zei dat, de dat nieuwe verkiezingen nu het laatste zijn wat Israël nodig heeft. In Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosief afgegaan bij dezelfde woning. Volgens de regionale omroep Rijnmond is er niet veel schade, er zit alleen een gat in de onderkant van de deur... Tegenover het huis in Rotterdam-Alexander stond al een politiecamera. Gisternacht was er namelijk bij dezelfde woning ook al een explosie. Toen ontstond er een korte brand, maar er vielen geen gewonden. Er is nog niemand opgepakt. Het weer bewolkt en de hele dag regen. Het is zo'n 9 graden. Morgen is het in de ochtend even droog met misschien wat zon. Maar in de middag volgt dan opnieuw af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 het was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel, oudje? Er was er ook een in met pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel...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 Het komen nu weer een hoop mooie oud-Ollandstalige muziek. En de volgende artiest woonde de laatste maanden van zijn leven in een fletje hier in Zandvoort. Waar hij in 1959 uh, zelfmoord pleegde. Hij werd begraven bij de Oude Algemene Begraafplaats in uh, Doorn. Dat is graf S37, als u daar nieuwsgierig naar bent. Hij werd begraven na zijn vrouw. En zijn biograaf, H.P. van der Aardwerk, schreef in 1950 later over eeuwen wanneer hij al lang tot de historie vergaan is... met erkentelijke nageslag bedevaart... en daarna zijn praalgraf onderneemt. In werkelijkheid rust hij uh, in een eenvoudig graf... op een niet uh, meer in gebruik zijnde begraven plaats. Dan hebben we hebben het over niemand minder dan Bandy. En hier hoort u hem met... Louise zit niet op je nagels te bijten. Wa, wat, wat vies, Louise. Louise was een leuke meid, van nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit punafuse, maar dat was geen bezwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dat onder er een En telkens als ze weer begon, die mama, blijf toch af. Louise zit niet op je nagels te bijten, wat. Met dat bijten je vingers versleten. Wacht, wat vies, Louise Hou oh, met dat bijten nog, oh, anders heb je een strop Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve Bob Louise zit niet op je nagel te bijten Wat, wat vies, Louise Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd Ah, zij heeft trots die monsterkuren toch niet afgeleerd. Ze ligt nog nu de mosterd smult nog niet zo fijn. Als er kleine vingertjes van vleeskroketjes zijn. Louise zit niet op je nagel te bijten. Wat, wat wie Louise? Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wat, vies, wie is Louise? Oh, met dat bijten, oh. Lieve pop, Louise ze zit niet op je nagels te bijten. Pap, is Louise. Louise kreeg verkering met een leuke jonge man. De nageltjes zijn rond. je merkt hem niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoord ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steekt mijn mond bezet. Ze zit niet op je nagels te bijten. Wacht wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wacht wat vies, Louise. Al met dat bijten nog, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn op die lieve pop. Louise, Je zit niet op je nagels te bijten. Wacht wat vies, Louise. Ging de rijtuig, de koningen van Lombardije ging de rijtuig rijden. Ze wuifde naar links en ze wuifde naar rechts, ze wuifde met haar hand. En s'avonds ging ze slapen in een zilveren ledikant. En als ze sliep, dan wuifde ze nog alsmaar met haar la la la la la la la alsmaar met haar hand. Koningin zei bij d'r eigen, altijd dat wuvel, altijd dat weuvel. De koningin zei bij d'r eigen, laat de we hem van krijgen. Toen liet zijn hand vervaardigen bij een poppenfabrikant. Zo'n hand die in zijn eentje wuift van de een naar de andere kant. Ze zond een rijtuig door de stad met enkel maar die tralala. Op een woensdag reed die wagen Tegen lijn 7, tegen lijn 7 zo zei die wagen En alle mensen klagen Een grote brancard van EHBO Was dadelijk bij de hand De mensen dromden samen Maar wat kregen ze het land Want voor het gebroken rampje Was alleen maar die tralalalala tra Enkel maar die hand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 Ziet u nog die hand? En als het heel erg waait, dan gaat het zo. Zet geld aan man money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poem. Zal je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen. Een dupie is een bijsie, een kwartje is een heitje, een gulden is een piek, een Alex Daalder heeft een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek, een geeltje, maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, ander niet, maar wij zeggen poen.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 vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen vooral als het een hoop is. Ja ja, pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun pun poen, poen, pun pun pun pun pun pun je pun pun pun en daarachteraan de buddies met de, koning, de koningin van Lombardij. En daarachteraan hoor u Wim Sonneveld met poen, poen, poen, poen. En dan wist u dat Wim Sonneveld de uh, enige tijd in Amerika was. Zo rond 1956 is hij naar Amerika vertrokken om eraan te slag te gaan uh, als filmacteur. Hij speelde er in een televisietrail: de Pink Hippomopapups. Mo Moeilijk hem naam, hè? De ochtends vroeg zonder koffie. En in 1957 speelde hij naast Fred Astaire in de film... Uh, Silk Stockings als de Russische componiste Peter uh, Illichis, Borov... en in de film Wesp End. Notabene, Wesp End komt niet voor in de database van uh, dingen, Dus <laughs> het is geen succesvolle film. Maar we mogen toch zeggen dat hij samen met uh, Fred Astaire... heeft uh, gestaan in de film, de Silk Stockings. Wim Zonneveld, u hoort hem nu met een hele populaire hit. Uh, toen hij nog uh, een synoniem had, uh, Willem Paarop, Hier is Daar is de Orgelman. Daar is de Orgelman. Zo'n fan een orgeldraaier staan ik hier. Ik deem me de parelslag en ieder heb plezier. Mijn mensen danken zeer beleefd en tikken aan de pet. Wij maken van het leven meer een geintje, weet u dat? Daar is de Dan een je voor de met de simmeling. Kent het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid een moeilijkheid thuis? Een voor hoe bestaat het? Waterverf, wijdt u dan? de pol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 Please stop. Ik kan niet slapen en niet eten, want ik kan je niet vergeten met je rode mond, je blauw. Lof kwam, trof ik in de trein het allerliefste meisje, die mooie Madeleine? Ik heb mijn hart verloren, zij gaf mij haar woord. Maar gisteravond stond ze met een ander aan de poort. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven? Och, was ik maar met jou niet mee? Met je rode mond Je blauwe ogen Je haar zo blond. Limburgse zusjes met barion in de Postillon. Een opname 1966. En daarvoor hoor je muziek van Johnny Hoes met Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Een opname 1960. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we er ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar we bedanken hem hartelijk voor. En ik heb uh, weer een, een leuke vrolijke potporie voor u gevonden. Opname 1960, 1962. U hoort uh, allemaal vrolijke liedjes uh, uit de carnaval. Die we zojuist uh, pas geleden nog gehad hebben. Zet je feestneus op. Gewoon vrolijke liedjes op de radio. Opnames uit 1960. Tussen 1960 en 1962. Luistert u maar. Zet je face neus op, want we gaan nog niet naar huis. Zet je face neus op, want moeder is niet thuis. En al was mijn moeder thuis, nou dan ging ik niet naar huis. Zet dus allemaal je face op. Zet je face neus op, Want we gaan nog niet naar huis. Zet je face neus op, Want moeder is niet thuis. En al was mijn moeder thuis, nou dan ging ik niet naar huis. Zet dus allemaal je op!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 Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Zeg doe toch niet zo flauw en lacht nu maar een schouw Dus je kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in. Ik heb mijn hart in Sierigsteen verloren Was op een mooie zomernacht Ik was verliefd tot over beide oren Al jij niet meisje, weet niet hoe ik smak En toen we af zijn namen bij de haven Lang in mijn hart je wil eens dus met me mee Van jouw verslontje en je lange de armen mijn hart is daar voor ziel, ik zin. Daar zijn de appeltjes van Oranje Weer saple zoek ze zelf maar uit Grote, kleine, ketsen, elke maat Veitere is zappel als je kunt, zo roept die man op straat Ja! Daar zijn de appeltjes van Oranje Weer Zingen sla op loslaag, ik in ja. aan mevrouw, die staat er niet vooral. En van je hele hole la ho er la maar in En la la la la la la la la la la la en la je hele la de moet maar in. En van je hele la la la la la la als de appeltjes van Pietijn. Van la van la En la la la la la la la la la Mijn moeder is niet thuis En als mijn moeder thuis Dan ging ik niet, dan ging ik niet En was mijn moeder thuis Dan ging ik niet naar huis Zet je feestneus op Want z'n nog Niet naar huis Zet je feestneus op Want mijn moeder is niet thuis En al was mijn moeder thuis Nou dan ging ik niet naar huis Zet dus allemaal je feestneus op Zou zo graag een borreltje lusten, holla diee, die, Zou zo graag een borreltje lusten, holla diee, holla die, Poes, poes, leelijke poes, wist jij dan niet dat het gebeuren moest? Poes, poes, leelijke poes, wist jij dan niet hoe het moest? Twee ogen zo blauw, zo innig en trouw. Al mijn geluk zijn die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw. Twee ogen zo blauw, zo innig en trouw. Al mijn geluk zijn die kijkers van jou. Twee De Is er voor mij dan geen plaats meer in bed Ik lig met mijn rug op de scherpe rand je, je ligt voor de helft over het ledikant Heb medelijet, heb medelijet Is er voor mij dan geen plaats meer in bed En ik wil maar zeggen, hoe heb ik het nou Ik ben ver en van je heen Van je Als vader naar vergadering gaat Dan wordt het s'avonds altijd vreselijk laat En dan zegt moe, ben jij een vent Ik heb de tang en ben nu prins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 De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willi Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greuneloo. Het nu al historische muziekprogramma zandvoer en Zandvoort. Gaan we van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd. Dat is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 Het allermeest een plekje voor de geest. Ik ben een in weer. het, de, het, Waar het jong en al zich amuseert. was een voornaam die is koor. the free ...was jij maar in Lutjebroek gebleven. En daarvoor een opname uit 1976. Johnny Hoes en de Santa's met Santa Domingo. Onderweg zometeen nog, uh, nog wat leuke liedjes van Lubandi. En Bertino komt er ook al met een potpourri van oude liedjes. Opname uit 1955. We beginnen eerst met een opname uit 1946. Lubandi. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Maar wij blijven nog eventjes bij u hoor. Men hoeft niet altijd rijk te zijn om zich te amuseren Want van een opgewekt humeur kan elkeen profiteren Het programma van deze avond biedt u heel wat leuke dingen Maar als we straks huiswerk gaan dan hoort men elkeen zingen Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan Het klokje van gehoorzaamheid zal altijd blijven slaan Dus geef elkaar een hand en geef elkaar een zon. Geen mens garandeert op je morgenocht er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Klokje van voertuig, mij zal altijd blijven slaan. De mensen zijn nog onderling, verdeeld in vele klassen. Die klassenstrijd, dat is nu iets waarvoor je op moet passen. Wanneer je iets ontvangen wil, dan moet je ook wat geven. Bedenk aan alles, komt het eind, maar ook aan het aardse leven. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het lotje van verhoorzaamheid zal altijd blijven slaan. Dus geef elkaar een hand en geef elkaar een zoen. Geen mens garandeert op je morgen nog kunt doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Klokje van vloer, de meeste land is levenslaan. Laat was ik met een vrolijk stel de pot aan het verteren. En wilden in een klein café de voorgevel forceren. Het was ver over we stapten door de ruiten. Maar toen vroeg ons de kastelein. dezelfde weg naar buiten. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het klopje van gehoorzaamheid zal altijd blijven slaan. Dus geef elkaar een hand en geef elkaar een doen. Geen mens heer, of je het morgen nog kunt doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan Het klokje van goed, de meest zal altijd blijven staan Wanneer je hier als kapitein het staatsschip moet besturen, in stormweer of woeste zee, dan moet je wat verduren. En lood je het schip de haven in, met ploepen, leidt een sprander, zeggen de passagiers bedankt, we nemen nu een ander. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, het klokje van gehoorzaamheid dat land heeft blijven slaan, dus geef elkaar een hand. Het schiet toch garen zoen, die men garandeert, of je het morgen op kunnen doen. Er is de tijd van komen, er is de tijd van gaan. Klokje van vloer, de meis zal altijd blijven staan. Hallo, hallo jongens, daar ben je hoor, goeie reis. Neem je naapje voor me mee. Ik kan aan denken hoor. Prachtig. Nou, daar ben je hoor jongens. Hey! Snap niet wat de mensen willen. Waarom mensen dan me groeien? Zijn er in ons vaderlandje dan geen apen nog genoeg? Kijk maar even naar het zwingen met wat menselijk patroon. Er is geen slingeraap te vinden die nog zoiets geks zou doen. Er ontstonden hier ideeën die ons de bezetting brak. Dat zijn slechts na haperijen, toch geen Hollanders bedacht. Alles komt me hier zo tragisch komisch voor. En de vraag naar apen klinkt nog in mijn oor. Beste loe, breng een hapje voor me mee. Mooie reis, ouwe reus naar nou te mee. Als je terugkomt, dan zijn we vast tevreden. Mooie reis, ouwe reis, nou te weten. Een trots bananen als je kan. En een echte kokosnoten, pondje suiker. En een lekker kistje thee. Beste loe, breng een hapje voor me mee. Mooie reis, ouwe reis, nou te mee. Easy. Heb je een goede reis gehad? Uitstekend. Wacht, daar heb je een aapje voor me meegenomen. Dat is jammer, daar heb ik nog niet afgedaan. Ik zag toch zo heel veel in dat mooie, warme land. Maar wel heel wat flinke kerels die daar werken hand in hand. Die begrijpen wat op het spel staat voor de Nederlandse staat. Die de slappelingen honen, die een ander werken laat. Die van zwarte handen leven, die het werken niet verleert. En van de nood der Nederlanders, meest meeste heeft geprofiteerd. En toen ik weer naar het vaderland zou gaan, vroeg een jongen uit het hartje der Jordaan. Beste Loe, neem een pakje voor me mee. Voor mevrouw, in het land aan de zee. En vertel haar dat alles is oké. Okay. Sla het jouw land, zover gras, Een paar bananen voor mijn kind. En een echte kokosnoot. pondje suiker en een lekker blikje thee. Beste Loe, neem dit pakje voor me mee. Goeie reis. Not to be Bananen als je koud en een echte koek, een suiker en een lekker kistje thee. Beste Lo, breng een hapje voor me mee. Hoe je reis nou reis nou te beet. zingen we zinder garen pie. Van alle soorten dingen wordt de pandorie. De liedjes zonne-slag, de brengt voor ons lach. Zeg, houdt een beetje mede dan zo'n goede dag. Als onze pee schoen mag dicht. stak hij met zijn halsje door de Nederlanden. Na harde wijde diepe zee, stroomt de schoone zien, stroomt de schoone Breng ze mee, dat ze juichen wij. Ja, schorten willen we dat En je moest ze wasgedanken zien. En als je nu was ziet, dan mochten wij aan van al de torens kransten, dan mochten grijs zijn Mocht de jongen draaien, anders dan een je. hou naar de aaien, hier je het weet. Draaien, laat je maar paaien, om niet te zwaaien, weg is je lief. We zijn er van de klas en we drinken in een vlaatje. Terwijl die arme schatten af met dat die jassen zijn, vergeten wij de groep en ze droogt die gedaven. En roepen alle gelijk, Lieve de duinen, daar staat mijn huis. Lieve de duinen en zingen krui. Lieve de duinen, maar zij de kruiden van de vieze, maar wet van zand, ja, ja, ja. Om zand, om zand aan de dan We zijn de kinders van Madeleine, Madeleine, wel je nu me groot bent. Madeleine, Madeleine, na je mondje lief, Madeleine, Madeleine. Madeleine. Nou, dat jij van me woont. Dan zullen we leven. Dan zullen we leven. Dan zullen we leven in de gloria. en de, de gloria. de gloria. Ja, dat was Bertino. Met de potpourri van oude liedjes in 1955. En dan hoorde u de Ramblers samen met Lou Bandi. Met breng een aapje voor me mee. In opname 19. 47. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest. Nou ja, artiest. Hij is uh, uh, begeleider. En voor alles en nog wat: het is uh, Eddie Kleingeld. Geboren in Helmond op 29 december 1922. En overleden in Mainz op 15 december 1977. Geniet in de eerste instantie de lalle bekendheid als. Uh, korionspeler en leider van het NCRV uh, Muzetorkest La Casa Muset, maar als producer bij platenmaatschappij CNR en ontdekker en manager van Heintje, krijgt hij ook internationaal aanzien en hij was ook uh, een van de begeleiders van de, de Westend Zangertjes en die hoort u nu met een opname uit 1960 een potpourri van Nederlandse volksliedjes, luistert u maar. Wat vrolijkheid, dat is niet overbodig. Zoek op z'n tijd wat vrolijkheid, want dus dat hij je nodig. Jaal al je zorgen en je bent met de gezonde glimlachen, lachen we, het lot je overeind. Zoek op z'n deed wat vrolijkheid. Je lachen van je val, de ril de raad. Ik kan dag en nacht wandelen in de gracht. Waar de lop het staat, in de toren slaat. Waar je echt op zijn tijd zo plezierig en waar je jou voor je brein op kan vieren. Waar je voor zingt bij het Pyramid. Met je waaien en zo ik draaien ken. Maar waar het gaat om het recht in je je pik. We zijn alleen het maar in de Jordaan. Oh, sabriousia, sabriei ei Oh, Ja, en dat was Johnny Jordaan met uh, Johnny's hebt uh, Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen heel veel plezier met uh, ZFM Jazz. Ik ook nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik wens u nog een hele fijne zondag. En als u het gemist heeft... Aanstaande zaterdag of volgende week zaterdag. Het is maar hoe u het bekijkt. Tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik laat u achter met Willy en Willy Calberti met een reisje langs de Rijn. Nog een fijne zondag en ik zeg tot ziens. Laat trokken we uit de loterij. Een aardig tot vrienden, maak met mij een die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen. Vooruit riep ik. We maken tijd. Een reisje langs de Rijn. In een wip. Zakkernood, staat een flipje op de boot. Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Vier, vier. Aan de zwier, zwier, zwier Op de rivier, vier, vier Zo reis je met een nieuwe wette schuit Schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juist Dit zo deftig, dit is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de rij Weer, het eerst bij Keulen Mijn tante walt over het dek als een jong peulen. Kom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken En dadelijk zong Kromme Want lang was vies toen Ligt je zaar? Welk gevaar? Riep houd op ik word zo laag. Oeh ja, reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn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 begon te waaien. Mijn tante riep: Het schip vergaat. We zijn voor de haaien. Zij vloog naar de commando -brug en riep: kapiteintje, beneden in de eerste klas ligt nog mijn burgertas. Vier, aapers, vier, spier, spier, op drie, vier, vier, vier, voorijsje weg. En liever met de zuid, zuid, zuid. Allemaal in de kajuit, juif, juif Is zo deftig, is zo fijn,